Okay. Ja, dat zou dan wel mooi uitkomen. En dat we dat misschien kunnen combineren met tentoonstelling van Engelse kunstenaars samenvallend met dat racegebeuren. Hm? Dus dat zou... Uh, wat leuks en <Sweek>, kunnen worden. Week, en Engels als, Ja. Het heet ook de Engels Week dan, hè? Ja. Geloof ik, hè? Klopt, ja. Ja. Ja. En als we dat uh, kunnen combineren, is dat een perfecte uh, ja. gelegenheid om uh, een beetje nog internationaal te worden. Nou, we hadden het net met Thijs Okkers al, al over passie. Ja. En bij jullie straalt het er gewoon vanaf. Oh, oh <laughs> Niet alleen over hoe jullie erover praten, maar gewoon ook hoe jullie het uitstralen. Ja. Um, ik zei net al, uh, we gaan me, met jullie mee naar Engeland. Want, uh, tenminste, in ons hoofd even. Ja. Want, ja, uh, ja, het een kaart. Al... No. Oh. ja hoor. Dat zou ja. leuk zijn. Ja. Ja. We hebben de kranten allemaal al aangeschreven. En het lijkt me leuk als, als er inderdaad een paar journalisten meegaan. Want ja. het is toch een uitgelezen kans. Ja, ja het is een enorme ervaring ja, en lijkt en mij ook. We kunnen dat op allerlei mogelijke manieren... Benutten of uitnutten? Ja, er is één speciale avond. Dat is de vrijdag de 13e. En daar heb je, dat noemen ze de Private View. Er zijn alleen genodigde gasten. En die krijgen dus meteen uh, de kans, de eerste gelegenheid om, om te kijken in alle rust. En dan op de 14e en de 15e november, daar is het opengesteld voor het hele publiek. Dus uh, ja, die Private View voor pers is dat gewoon uh, ja optimaal. Maar voor ons arme achterblijvers. Ja. Kunnen wij ook jullie kunstwerken bewonden? Ja, natuurlijk. Vertel eens, waar en, en hoe en, en wat? Uh, Nou, in onze eigen galerie op de Noorderstraat, nummer 1. Dat is uh, eigenlijk achter het Wapen van Zandvoort. Ja. En uh, ja, daar uh, hebben wij onze eigen galerie met, uh, volhangen met onze kunstwerken. Dus uh, heel graag. En, en zijn moet dat op afspraak of zijn jullie open altijd? Dat... Dat kan ook op afspraak, maar in het weekend, zaterdag en zondag. Van zijn jullie vijf? daar altijd? Ja. Nou ja, we hadden het voornemen om dat deze zomer al te doen. Maar dat is niet altijd gelukt. Maar volgend jaar dan zijn we wel consistent dat we dan open zijn ja. in de weekenden. We willen trouwens ook medekunstenaars aantrekken. Die, want we krijgen het vaak te horen op exposities dat ze zin hebben om ook te schilderen. Bel ons op en dan kunnen we een avond dat we... Ook de andere mensen die willen schilderen uh, uitnodigen. En dan, en dan kunnen we uh, met z'n allen schilderen voor een uh, bedrag, kostprijs. Maar de, daarvoor kunnen mensen ons ook. Wil jullie begeleiden en, en, en leiden op? Ja. Ook. Het wordt ons uh, ondertussen gevraagd, dus op een of andere ja, manier schijnt het, het. In. Ja. Ja, het in. Ik zie jou ja, wel, wel kijken van.. Ik heb geen idee hoe dat komt. Ja, nou nee, ja, het ja, het is misschien valse bescheidenheid. Nee, ja. Maar ja, ik vind het nogal wat. Ik vind het ja, ik vind het heel wat als je daarvoor gevraagd wordt. En ik uh, ja, ik ben gewoon een heel bescheiden iemand. En uh, ja. ja, ik vind het wel een hele eer. Maar ja.. Uh, het is toch even on, onwennig nog. Hè? Misschien dat ik over een jaar denk van, van... Oh, nou kijk, dat is hartstikke goed gegaan en, en uh, leuk. En dat er steeds meer mensen komen. Maar het is altijd nog eventjes voorzichtig aftasten of dat ook uh, gaat of werken. De die wisselwerking hè? Ja, is, ja. ja. Nou ja, even uh, resume. Dus van 13 tot en met 15 november in Engeland. In uh, Windsor. In Windsor. Maar die schilderijen en en, en uh, ja jullie kunst is dan eerst daar te zien. Maar neem jullie ook gelijk weer mee terug? Nou, als ja. het goed is wordt het verkocht natuurlijk. Oh ja, dat ja. kan plekke ja, ja, ja. worden verkocht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar uh, dan kunnen we het niet meer zien. Nee. Daar nou, ja, hebben we de foto's van. Oh ja, op we hebben nog de foto's. Ons werk staat allemaal op de website. Dat proberen we zo, uh, zo vaak mogelijk uh, bij te werken. Dus en daar... het weekend, kunnen we bij jullie ja. in de Noorderstraat 1 ja, komen zeker. kijken? Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, toen met de kunstroute was het ook ontzettend druk. Ja. Dus zijn we zijn aangesloten bij BKZ? Nee, we zijn niet uh, bij Loop, BKZ okay. aangesloten. Maar wel in de kunstroute. Ja, uh, oh, ja, dat doen we nu al het derde jaar. Ja, dit is nu het derde, de derde jaar. jaar. Vorig jaar was het nog thuis bij ja. mij in de tuin. Oh. Maar het is zijn ja. op zondag misschien wel... Tussen de twee en de 300 man langs geweest. Ah, geweldig. We nou, dat echt is uh, ongelooflijk. En het is zo leuk dat het steeds meer gaat leven bij de mensen. Dat is een mooie uh, afsluiter. Sorry dat ik je moet ja, onderbreken. Maar uh, ja, ja, wij nieuws. worden straks onderbroken door het nieuws. Joke en José Conrad, heel veel heel succes en heel veel plezier in Engeland. Ja, ja dankjewel. dankjewel. Dit was Goedemorgen Zandvoort. Straks Maurits Mulder met de Muziek Boulevard. dank je dankjewel voor je presentatie. Uh, en Lena van Den Haag. Presentatie.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 In Amerika is ophef ontstaan over een rechter in Louisiana. Die weigert een huwelijk tussen een blanke vrouw en een zwarte man goed te keuren. Volgens de rechter hebben gemengde huwelijken geen kans van slagen... en zijn de eventuele kinderen daarvan de dupe. Mensenrechtengroepen spreken er schande van en eisen het ontslag van de rechter. Misschien is hij bang dat de kinderen later president worden, zegt een activist. Hij verwijst daarmee naar president Obama... die ook een blanke moeder en een zwarte vader heeft. In Louisiana is de handtekening van een rechter nodig om te kunnen trouwen. Het gemengde stijl is inmiddels getrouwd met hulp van een andere rechter. Het Pakistanse leger is begonnen met een groot grondoffensief tegen moslim-extremisten in Zuid-Waziristan. De grensregio is een bolwerk van de Pakistanse Taliban, die zijn op de val van de Pakistanse regering. Er zouden ongeveer 10.000 strijders zitten, die volgens de eerste berichten fel verzet bieden. Vanuit Zuid-Waziristan zijn de laatste tijd talloze aanslagen gepleegd. Alleen al de afgelopen twee weken kwamen daarbij zeker 150 mensen om het leven. De Amsterdamse korpschef Welten zegt dat hij te weinig ruimte krijgt... om in het openbaar zijn mening te geven. Hij heeft daarover aanvaringen gehad met burgemeester Cohen. En dat heeft hem geleerd vaker zijn mond te houden... zegt de korpschef in NAC Handelsblad. Verder zegt Welten dat hij nooit met minister ter Horst spreekt. Ze praat volgens hem alleen met bestuurders... omdat ze politiemensen maar stoorzenders vindt. In Duitsland zijn bij een ongeluk met de Nederlandse touringcar negen mensen gewond geraakt. Vier liggen nog in het ziekenhuis. Vlak over de grens kantelde de bus met... Op zijn kwam op zijn zij terecht. In de bus had een kerkhoor uit Maurik dat op weg was naar Keulen. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook plaatselijk een bui. Vanmiddag is het een graad of elf. Morgen verandert te weinig. Dit was het.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 My sadness is my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory. this day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Is my troubles? That's what you do. the love is divine and it's judgment and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one.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 En zo op de zaterdagmiddag Van en hoorde je met Have I Told You Lately Dag 290 in 2009 Nog 75 dagen over Dat maakt het zaterdag 17 oktober Even over de klok van 12 Gaat de muziekboulevard zijn gang En dat doe ik vandaag weer Vorige week was ik er niet, dan zat ik heerlijk in Duitsland Nou heerlijk, heerlijk in de regen en de storm en de onweer Net op het moment dat het zeg maar van de boot afgaat naar een zaaltje toe om een feestje te vieren, want dat was een bruiloft, gaat het hard regenen en onweeren En kom je in het zaaltje, dan schijnt de zon weer. He, zul je altijd zien. Die pech hoort er ook bij. Nou, vandaag ga je horen wat er allemaal gebeurd is op 17 oktober in het verleden. Er zijn een paar mensenjaren, ga ik je ook vertellen. En natuurlijk veel muziek. En die muziek gaan we beginnen, nee, gaan we binnen beginnen. Beginnen hebben we al gedaan, hè. We zijn al begonnen. We gaan het doen met de Cardigans. My favorite game. See you, breathe you, I want to be you, Je hebt gewoon de beste plaat die er gemaakt is in 2009 Mando Giao Dance with Somebody Daarvoor hier natuurlijk de Veronica's met Untouched en ook daarvoor ook weer uh, Ook in ieder geval een heel leuk nummer <laughs> dat staat niet meer in mijn lijstje helaas uh, we gaan heel even kijken naar de bioscoop Top 10. Die heb je vorige week moeten missen, maar die gaan we vandaag wel doen. Op nummer 10. Ja, hij is uiteindelijk helemaal gezakt. De Hangover. Uh, en op nummer 9 Millennium. Mannen die vrouwen haten. Twee tegenpolen. Uh, Michael en Lisbeth. Uh, daar gaat het over. Hij is een charmante man. En een kritisch journalist van middelbare leeftijd. En een, een uitgever van het tijdschrift Millennium. Nou, zij is een jonge gecompliceerde vrouw met geverfd haar... piercings en tatoeages. Uh, en een uitermate goede hacker. Nou, samen vormen ze een uh, ongewoon maar sterk team. Uh, Michael wordt benaderd door oud Hendrik Henrik Vanger. 40 jaar geleden is de 16-jarige Harriet Vanger... op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. De zaak is echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger graag dat Michael zich hier nog eens op stort... Aanvankelijk lijkt het onderzoek nergens op uit te lopen... ...tot Michael, met hulp van Lisbeth natuurlijk... ...op een spoor staat dat rechtstreeks... ...naar een zeer duister en bloedige familiegeheim voert. Op nummer 8 Ice Age Dawn of the Dinosaurs... ...en op 7 Taking of Pelman 123 2, ...G-Force, een mooie film met een paar uh, hamsters... ...of kavia, sorry, kavia's zijn het... ...en de, uh, Harry Potter en de Half-Blood Prince... My Sister's Keeper op nummer 4. Nou, die weten we ondertussen waar, allemaal waar het over gaat. En het lijkt me nog steeds heel interessant om hem te zien. Ik heb hem nog niet gespot in de bioscoop hier in Zandvoort. Maar misschien komt dat nog. Je weet maar nooit. Of heeft hij al geweest, dat kan ook. The Final Destination op nummer 3. Op nummer 2 in Glorious Bastards. In het door Duitsers bezette Frankrijk is Shoshana Drijvers getuige van de brute moord op haar familie. Onder leiding van nazi-kolonel Hans Landa. Onder, onder, onder, onder. Nou, ze weet maar net te ontsnappen en vlucht naar Parijs waar ze een filmtheater gaat runnen. Ondertussen ergens in Frankrijk is de Joodse groep soldaten onder leiding van lieutenant Aldo Rain bezig met het organiseren van wraakaanvallen op de nazi's. Nou, de groep die bij de vijand bekend staat als de Bastards moet angst zaaien door de nazi's op brute wijze te vermoorden. Ze stuiten op Shoshana Dreyfus en geheimagent Bridget van Hammersmark. Waarmee waar ze samen een missie zullen ondernemen om de leiders van het derde rijk uit te schakelen. En op nummer 1 hebben we De Storm staan. Een film uh, onder de regie van Ben Sombergaard. Julia, een 18-jarig uh, Zeeuws boerendochtertje, raakt zwanger van haar vriendje Koos, een vissersjongen. Nou, Koos schrikt zo van dit nieuws dat hij met de Noorderzon vertrekt. Julia staat er, heel, Julia staat er helemaal alleen voor in een vijandig dorp. De zwangerschap en de bevalling worden eerst veroordeeld en later genegeerd door haar familie en dorpsgenoten. Nou, in de nacht van 31 januari 1953 breken de dijken door een zeeland op meer dan 100 plaatsen tijdens een verschrikkelijke februaristorm. De boerderij waar Julia woont wordt verzwolgen door, de door een uh, zandvloed. Nou, samen met haar zoon komt Julia in het water terecht en wordt tegen haar wil gered door de jongen luchtmacht sergeant Aldoom. Haar baby in het water achtergelatend. Nou, ze is ontroosbaar, hult zich stilzwijgend en weigert met haar, haar gehate ridder te praten. Na voorzichtig probeert Aldo in contact te komen met de jonge vrouw, ontrafelt Stukje bij haar achterhoofd en besluit tenslotte om haar zoon te vinden. Nou, ik weet niet of dat gaat lukken. We kunnen natuurlijk ook een paar films in het Circus Sandford bekijken. Dagelijks om kwart voor één en om kwart over vier hebben we Up. De Nederlandse versie van de kinderfilm. Sinterklaas, Journal The Amazing Movie. Movie met M-O-V-I-E. Dat vind ik nog het mooiste. Dagelijks om half twaalf en drie uur. Dat we nou aan Sinterklaas beginnen. Hm. Nou ja, dinsdag, uh, donderdag tot en met dinsdag om zeven uur. En woensdag om kwart voor tien hebben we de Rebound. De catcher Zita Jones. En Inglorious Bastards die dus op nummer twee zit aan... Van Quinten Tarantino. Hoe kan het ook anders? Donderdag tot en met dinsdag om 9 uur Brett Pitt speelt erin mee, onder andere Diana Kruger, Melanie Laurent en Christophe Waltz. En we hebben natuurlijk weer de Simon Van Kolm Filmclub, woensdag om half acht, en hebben we deze week de Burning Plain. Burning Plain. Ricky Guillermo Arig, met Charles G. Chow en Kim Bessinger. nou dat belooft een hele goede film te worden ik kijk zo eens naar de Nederlandse top 40. En dan kom ik haar tegen weer. Aan het doek. www.zifmzandvoort.nl Zie FM Shut up.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 Dat is wel grappig, dan kom je collega up, van de Goedemorgen Zandvoort die net techniek heb gedaan Dus kan van der Beek even het studio binnenlopen Krijg een smsje van, and van uh, mijn andere collega, and and collega and Joop Wat een rot, me rot me muziek draai jij Toen dacht hij van dit nummer moet ik eigenlijk draaien Maar ik kan helemaal niet de Goedemorgen Zandvoort dus doen we maar hier bij mij bij de muziek boulevard Zinwe Sebastian een Eurodance-artiest vertolkt door de Duitse Sebastian Rudd. Met Come on and Sleep with... Oh nee, shut up and sleep with me. Zoiets was het toch, Bas? Ja, shut up inderdaad. Shut up and sleep with me. Nou, ik kan je vertellen, dat hebben uh, bijna drie jaar. Heeft hij erover gedaan om wereldwijd in de hitlijsten te komen? We hebben nog een ander nummer gemaakt. Uh, even kijken. Golden Boy. Hetzelfde als zijn uh, album. Nou, die is uh, opgenomen ook in Duitsland, maar die kwam niet helemaal door. En 'Shut up and Sleep With Me behaalde de Nederlandse top 40 tien weken lang in de hoogste positie ervan was wel nummer 4 Dus zij zat wel een beetje tegen die top 3 te ruiken ermee uh, Leuk nummer op zich Pas Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel en daarvan had ik eigenlijk ook, ik wel, van ik wilde het straks draaien Maar ik denk, ik eh, kan het niet maken ah, jawel. En ik weet van, nou ja, jij draait om in zo wat veel, uh, ook veel uh, andere muziek, of veel onderhouden. Dus ik heb zo van, weet je wat, ik ga gewoon proberen om er bij jou naar in te gooien. Nee, nou ja, je komt binnen, je gooit een cd je in de cd-spel. Ik heb nog ineens keus. Je zet hem op een nummer klaar en je start hem gewoon vanzelf door. Ik kon niet zo goed thuis blijven vandaag. Nou ja, het was dan eigenlijk heel erg hard voor een hier vliegen om er hierheen te komen. <laughs> Toen hadden ik de locatie je moeten laten staan, dan gelijk eerst hierheen maar. <laughs> ik de tijd om het journaal even hierheen te rennen. Nou ja, ja dat is toch twee minuten plus wat reclames. Drie, drieënhalf minuten tijd had je ervoor vier ja, minuten zeg maar, maar ja, met openen erbij. Dan zit ik alsnog met het afbreken joh. Ah wel, nee joh. Laat het lekker staan tot volgende week. Had ook gekund. Vrijdagavond weer, hè? Ja, daarom. Vrijdagavondcafé wordt weer... Nou ja, maakt niet uit. Ja. Uh, Sebastian Rut, Klein stadje. Ergens in Duitsland geboren. Waar weet niemand? En weet je wat er nog het ergste is? Dus weet je waar het Sebastian is? Nou, vertel het eens. Verklappen het eens. Nou, dat kan ik niet verklappen, want hij wil niks kwijt over zijn leeftijd. Nou, Wat een lul. Ja. Vind niet kunnen. Nee, Dit doen we denken aan de uh, jaren 2000. Starmaker. Met de, uiteindelijk de formatie chaotic Fallen. De ja, Anne Spelman zat er nog in. Geweldig, die Anne Spelman en de Annes. Heerlijk! I did beat. worden, begin ik gewoon weer verliefd te worden. Dit nieuwe van Taylor Swift, You Belong With Me. een andere versie van haar natuurlijk wat ook onwijs mooi is, is dus Love Story. Kijk in de clip. Deze dame uit 1989. In december is ze jarig, Wyoming. Zo'n mooie uit. Ik word er echt lief van. Ja, en waar ik ook verliefd op kan worden is op Teleshift. Oh, dat heb ik al gezegd. Nou, we gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is in het verleden op 17 oktober. Het volksfront voor de bevrijding van Palestijn, Palestina. Vermoord op woensdag 17 oktober 2001. De ultranationalistische Israëlische minister Revan Zevi. En op dinsdag 17 oktober 1989 komen 67 mensen om bij een aardbeving. 7,1 op de schaal van Richter. ...en dat was in het noorden van Californië. Kijk hoor wat is nog meer gebeurd. Op woensdag 17 oktober 1973 kondigden de Arabische landen... ...een olieboycott aan tegen de Verenigde Staten... ...en andere bondgenoten van Israël met name ons Hollandse Nederland. Duizend Algerijnen betogen op dinsdag 17 oktober 1961 in Parijs... ...tegen het Franse koloniale optreden in hun vaderland... ...en raken slaags met de oproerende politie... Ja, en dan gaan we echt uh, verder terug in de tijd. Dan komen we weer terecht ter, ter, ter, ter, ter, ter in de tijd van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Juan Perron wordt dictator van Argentinië. 17 oktober 1945. En 17 oktober 1933 vestigt de Duitse natuurkundige Albert Einstein zich, op de, zich in de Verenigde Staten op de vlucht voor het... Hey José, voor Duitse nazisme. Alles goed José? Alles goed? Ja gezellig! Uh, en op woensdag 17 oktober 1923 als het goed is een sleutel kan. wordt in Nijmegen de Katholieke Universiteit geopend. Hé, hey, heb ze geen sleutel? Ja, ze heeft wel een sleutel. Kan je ja. gewoon even meelullen? Heb je microfoon van heel hood laten lopen hoor? Ja, echt niet. <laughs> ja, sorry dan. Ja sorry, ja ik heb het wel hoor. Hé, hey, uh, komt een beetje jouw tijd. Toch, uh, je weet waar Rob en Daan uh, nu zitten. Nou ja, die zitten ergens in een, uh, een uh, zonnig landje. Een heel zonnig landje. Turkije. En weet je wat nog mooi is? Turkije verklaart op donderdag 17 oktober 1912 de oorlog aan Bulgarije en Servië. <laughs> Juist. Ja. Yeah. Wat zou ik ervan zeggen? Goedemorgen José. Goedemorgen José. Welkom. Ik zeg maar zo, we gaan tattoo draaien. Met all the things he said. Ik heb nog meerdere nummers voor je in de aanbieding, zoals de Ziggy Marley omdat hij jarig is vandaag. You en K3, maar K3 krijg ik pas voor volgende uur, moet ik even een leuk verhaaltje bij vertellen.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 The weight in my pocket Every time you come around Damn those cowboys and kisses Gotta find myself every time you go away Holding on to you like a pair of old shoes That you never throw away Every road still leads me back to you guys made me shit